Uur. Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. In Brussel zijn ze klaar met de Houthi-aanvallen op schepen in de Rode Zee. Daarom gaan er oorlogsschepen uit Griekenland, Frankrijk en Italië die kant op om bescherming te bieden. Sinds het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas... worden schepen regelmatig aangevallen door Houthi-rebellen. Dat doen ze om Palestijnen te steunen. Correspondent Kisha Hekster praat je bij over de missie. De missie heeft in ieder geval een mooie naam gekregen. Aspides, dat betekent schild in het Grieks. De bedoeling is dat die oorlogsschepen gaan meevaren... met commerciële schepen in de Rode Zee... om die schepen te beschermen tegen de aanvallen... van de Houthi-rebellen vanuit Jemen. En De oorlogsschepen die zijn uitgerust met radarsystemen. Die kunnen dus ook raketten zien aankomen. En die kunnen die raketten vervolgens ook uit de lucht schieten. Waarschijnlijk sluit Duitsland later aan omdat ze er nog over moeten stemmen in het parlement. De Europese Commissie gaat onderzoek doen naar TikTok. Ze willen weten of de Chinese app wel genoeg doet om kinderen te beschermen, de reclames binnen de regels zijn en of de gegevens van kinderen wel goed beschermd worden. Ook wil Brussel weten of het algoritme niet expres te verslavend is gemaakt. Als blijkt van wel kan TikTok een miljardenboete verwachten. In Den Haag is vanochtend een konijn uit een rijdende auto gegooid. De politie noemt het pure dierenmishandeling en is op zoek naar de eigenaar. Het witte konijn werd vanuit de kant van de bestuurder uit het raam gesmeten en kwam in de berm terecht. Het gaat naar omstandigheden goed met het beestje. Het Songfestivalnummer van België is per ongeluk uitgelekt. Nota bene door de omroep zelf. Het nummer heet Before the Party is Over en zou eigenlijk pas over een paar dagen te horen zijn. Nu had een radioprogramma van omroep RTBF het nummer al in de playlist staan. Are you still Is van de Belgische zanger Musti. Dat was al bekend. Nederland stuurt natuurlijk Joost, maar met welk nummer hij mee gaat doen weten we nog niet. Wel staan Joost en Musti samen in de tweede halve finale van het Songfestival. Dat is in mei in het Zweedse Malmö. Het weer. Vanavond trekt de regen via het Oosten weg en klaart het op. Morgen begint met wat zon. Smiddags wordt het wat bewolkter, maar het blijft wel droog bij een graad of 12. ZFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANBB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zo voor de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. was written in the sand they have come to take me will we meet again what to make of this the old man asked after we'd shaken hands and introduced ourselves she was not the first she won't be the last There's more to explore Dat was het dus het begin van deze Alternative femme. Stemmig, maar dat had ook wel weer een reden. Want hij is weer verschenen. Deze Francis Almond bleken. Of is het dan toch het hersenspinsel en het jasje waar Frank Bond dan in past. Om dan uh, de liedjes die hij bedenkt ten uitvoer uh, te laten horen en te brengen. Dus dat is een beetje het uh, verhaal. The Witch of Odds... Het is uh, terug te vinden op de EP Spels. Want eerlijk gezegd... Francis Owen Blake en Frank Bond is één. Dus uh, er is eigenlijk, eigenlijk niets meer uh, van over van het hele verhaal... wat eerder in 2022 uh, de lucht en de wereld ingeslingerd werd... dat er een, een of andere poëtische filosoof... die ook nog eens een keer muziek maakt... Uh, en ineens vrijwillig was uh, verdwenen. Maar het uh, blijkt dus heel anders te zijn. Uh, de uitleg is... Dat hij onder uh, verschillende pseudoniemen uh, bepaalde dingen beter kwijt kan. En dat is niet de eerste keer. Alan Fournier, dat was namelijk ook al een pseudoniem uh, van hem. En uh, daar is niet eens iets uh, van te vinden op uh, de streamingsdiensten. Nee, je moet recht. Het is ook een uh, gelimiteerde oplage, ik heb hem gelukkig. En uh, dat is een, uh, een album die hij ook enkele jaren geleden heeft opgenomen. Uh, het album Myths. En daar uh, kon je eigenlijk al uh, uit afleiden dat hij min of meer ook uh, ergens ja, een jas aantrekt. Of min of meer een personage in kruipt om beter uh, de muziek uh, tot uiting te brengen. En dat is dit ook, uh, The Witch of Odds. Daar begonnen we dus mee. En het verschafte mij eigenlijk ook een beetje de tijd om een beetje de boel op uh, orde te zetten. Welkom bij deze auteur van Wat gaan we doen? We gaan straks uh, praten met de heren Lucas de Gier en Marvin Adam. Nou, die Marvin Adam is hier geweest. Uh, middenweg gaat uh, uh, aanstaande vrijdag weer een nieuw album en daar gaan we over praten. Dus dat in dit eerste uur. Wie ook een EP gaat release, maar dat duurt nog even. Maar uh, in ieder geval gaat er uh, wel een release show plaatsvinden. En dat is op 27 maart. En dat is deze dame plus band Lacet en Buddy. This is when I sing En dat was groot onderhoud. Dat is het uh, nieuwe geesteskindje van Hubrasker, Rasker. En uh, daarvoor hoorde je een met uh, body. Uh, we zijn uh, op weg naar het eerste telefoongesprek, maar zover is het nog niet. Dit is Stijn. Ik heb de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 J'ai Ik denk dat het ook wel een single is die voor zich spreekt als het de lading daarvan betreft. Daarom draai ik hem denk ik ook bijna wekelijks. Tobias Bader met op de achtergrond de vocalen van Mariska Leerling van Von V. De cards, we draw. Daarvoor hoorde je Stijn met Jules Le Trois. Nou hoop ik alleen niet dat ik op een gegeven moment... ergens een binnenbrandje aan het veroorzaken ben... bij een programmamaker ergens verderop... in Noord-Holland. Want die heeft vanavond tussen 7 en 8 dienst. En ik, er begint een beetje opstand ergens uit te breken. Maar goed, uh, mijn plicht heb ik in ieder geval wel gedaan. Want uh, ik, uh, ben met dat, uh, nummer, ik ben met een van die nummers begonnen... van uh, de EP-release van afgelopen vrijdag. Dus ik zeg er verder uh, niks over. Straks uh, draai ik in ieder geval nog een track. Dus uh, voor die mensen... Uh, er komt nog een uh, nummer van Francis Alban Blake uh, voorbij. En dat uh, gaat in het laatste uur gebeuren. Nu nog niet. We gaan eerst uh, daarvoor trouwens worden Stijn Stein met Surle Tois. Um, dit is Vuiss. En go here. Die ben ik glad vergeten. Dus dat staat maar netjes. Daarom laat ik hem nu horen. everything go here go right around the corner but watch every step you take to grow from sorrow go here Then come here I'll leave a little light on Mijn daar staat klaar weer no, no core, doe niet wat normaal is Doe mijn eigen ding en ik doe het niet gratis Kom maar op, we breken Elke tent op, we laten je zweten Er is een vuur in mijn hart, no keten Middenweg geen maar een statement Op naar een hogere level, we hebben we nooit meer gezetteld Fuck een burn-out, we zijn born to be rebels Vraag aan mijn mama, ze weet dat zoon die is special Rappers kunnen niet op het podium brengen Wat wij twee doen, hoor die crowd meedoen Ze kennen de naam We kloppen met trek, stappen op de set We zijn ready om te gaan Licht, camera, actie Licht, camera, ah.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 Ligt camera ah. Ze gaan van ons nee, maar we geven ze ja. Heb ik toen een visie, dus ik weet waar ik ga. Doe het voor mijn fan, en de scene en de saas. Ze zien wat ze aangeven, misschien meer we gaan. Kan niet niks, we so ben aan een missen Voor de competition, ik kan niet missen. Kan voor de, kan geen kansen spelen. Waar ik landen zal, dan zal God beslissen. Ik leef mijn best life, ver weg van bad vibes. Middenweg op de headlines, binnenkort de buren komen die franchise. Ik leef mijn best life, ver weg van bad vibes. Middenweg op de headlines, binnenkort de buren komen die franchise. Ey. Kamera actie. Lichtcamera, ah. lichtcamera actie. Lichtcamera, ah. lichtcamera actie. Lichtcamera, ah. lichtcamera actie. Lichtcamera, lichtcamera actie. Ah. Lichtcamera, lichtcamera actie. Lichtcamera, Jet. We zijn naar de White Castle op weg. De raps en beats, ze exclusief. Zeldzaam als Pineapple Express. We dulden die dopenes voor de shop. Net als Jay Silent Bob. We hebben die Broco top slot. Er is geen mofo deal stop. We runnen die toko in de Stek mijn doo op en investe. Ik ben een grown-up en heb goals. Maar ik blijf volk af en toe gek doen. Ziet er voor nerds, ja, introverts. Wat is gebeurd? Ik snap het niet. Fuck social arpenness, jij arsenness. Laat de wereld je glimlach zien. Licht, camera actie. Lichtkamera Lichtcamera, uh. lichtkamera Axel. Lichtkamera A, uh. lichtkamera Axel. Lichtkamera A, lichtkamera Axel. Lichtkamera A. Licht, camera, actie Dat uh, was uh, een van de singles van Middenweg En uh, dat treft Want toevallig hebben zij Vandaag, nou ja niet geheel toevallig Maar vandaag hebben zij ook meteen het album Vrijheid waar ook uh, dit nummer op staat Uitgebracht En aan de telefoon de beide heren Marvin, Adam en Lucas de Geer Goedenavond Hey, hallo. Hallo. Nou, Marvin is uh, hier ooit uh, geweest, uh, Lucas nog niet. Uh, hoe zit dat, uh, Lucas? Heb je nog, uh, nog een keer zin om uh, samen met Marvin onder de middenwegvlag nog een keer te komen? Uh, er wordt hier geknikt naar elkaar. Dus <laughs> dat lijkt mij van wel, ja. ja. Uh, ik, ik heb even nog een, uh, een klein kort uh, filmpje gezien uh, vanmorgen op de socials van jou, uh, Lucas. Want uh, dat vond ik, wel, ik vond het wel geestig uh, dat je daar ergens op een een of andere peperbus iets aan het plakken was. Dat? Ja klopt. Ja, we, zijn, we, doen, uh, we doen voor de marketing in de Zaanstreek zelf uh, grote A-0 posters ophangen. Ja. En uh, dat, doen we, dat doen we altijd een uh, rondje rijden. Voor, door Zaanstad uh, uh, uh, langs de plakzeilen. Ja. En uh, Marvin was een beetje ziek deze keer, dus ik heb het met mijn huisgenoot uh, uh, in, uh, in de avond gedaan. En daarom ja. is het een beetje een dubieus uh, uh, filmpje geworden. Ja, dubieus. Uh, uh. Ja, maar het is ook zo. Uh, is dat strafbaar? Staat, dat, staat dat er ergens in nee, de nee, APV nee, nee, van nee, de gemeente maar... Zaanstad dat dit uh, uh, ergens niet mag? Het mag juist op de zuilen, en, maar het is heel verwarrend, want ze heten dus wildplakzuilen. Maar het zijn dus eigenlijk plakzuilen. Oh, plakzuilen. Oké, okay, als het ja. uh, aangewezen is. Maar goed, uh, het is ook... De vrijheid om zo'n A0 op te kunnen plakken, toch of niet? Precies, ook dat. Ik kon op de website van de gemeente Zaanstad niet vinden of er een bepaalde tijd is waar dat uh, binnen moet. Dus ik heb het gewoon s'avonds gedaan. Dus ja, ik nam de vrijheid. Ja, okay. Goed, uh, nou heren, uh, waarom? Ik laat hem maar even aan Marvin uh, stellen, want dan uh, betrek ik hem ook even bij het uh, gesprek. Uh, waarom hebben jullie gekozen om de release op maandag uh, te doen? Nou, dat, heb ik, uh, dat hebben we eigenlijk al uh, de afgelopen uh, half jaar doen we dat al. Omdat er op vrijdag is er zo'n uh, ja, er, er zo overvloed aan mensen die uh, muziek uitbrengen. Omdat ja. iedereen in die New Music Friday-lijst uh, wil staan natuurlijk. Ja. Ja, ja, en Met uh, hate en dat soort dingen. En ik dacht, ja, weet je, toen we aan deze uh, ja, release-schema begonnen voor dit album, dacht ik... Van ja, weet je, ik wil gewoon eigenlijk vanaf nu de singles en het album dus ook op maandag uitbrengen. Want dan uh, ja, is er wat meer letterlijk wat meer vrijheid voor ons. En wat meer ruimte voor ons. En wat meer aandacht voor uh, wat wij doen. Ja, oké, okay, oké. Okay. Je valt meer op als je hem op de maandag uitbrengt. Precies, ja. inderdaad. Ja, um, nou lees ik ook. Vrijheid is volgens uh, jullie twee niet meer zo vanzelfsprekend. Hoe zien jullie dat? Laat ik uh, ja. beginnen bij Lucas. Ja, uh, ja dat, uh, het is een statement waarmee we eigenlijk het hele album uh, nu uh, uh, ook neerzetten. Eigenlijk vooral waar Marvin zijn teksten omgaan en ook wat ik, uh, wat ik als producer uh, neerzet voor dit album. Mm. We werken nu gewoon in, in de maatschappij als je kijkt naar uh, uh, uh, hoe het gaat, wat je op het nieuws ziet. De oorlogen, de tijd uh, die we achter de rug hebben gehad met corona en de lockdowns. Mm vrijheid is echt niet zo vanzelfsprekend. En dat gebeurt gewoon voor je neus nu ook gewoon steeds uh, meer uh, uh, dat je uh, geconfronteerd wordt met je eigen of de vrijheid van een ander. En uh, we vonden het heel interessant om uh, daar een uh, uh, uh, soort van narratief voor het uh, album van te maken. Ja. En, en, en, en, en slaan de nummers die jullie gemaakt hebben Marvin daar ook op? Die op ja, het album staan? Zeker. Ja? Waar Lucas het bijvoorbeeld nu net over had, bijvoorbeeld met betrekking tot uh, de coronatijden, daar hebben we een nummer over die heet hogere frequenties. Mm. En uh, dat heeft als eindconclusie van, hé hey, weet je, er kan wel voor alles in de wereld aan de gang zijn, maar laat jij ook jouw, jou, jouw hogere frequenties of jouw geluk uh, daarvoor ook, uh, ja... Ja, zet je ook jouw geluk aan de kant omdat het in de wereld op een bepaalde manier gaat? Of neem je nog de, ja, neem je nog de, neem je nog de gelegenheid om je eigen geluk te bepalen? En het, de titeltrek vrijheid zelf, die gaat ook heel erg over... Ja, toch beschrijf je wat er in de maatschappij aan de gang is... en uh, de verschillende lagen van vrijheid. Zowel voor vluchtelingen als voor uh, hoe het gaat met cancel culture... Nee. Uh, er zijn verschillende lagen van uh, vrijheid waar je voor, uh, waar, ja, waar je voor uh, strijdt vandaag de dag. Ja, um, dan, uh, zal, ja we zitten nu in, uh, een beetje in februari. Maar over een paar maanden staan we weer 4 en 5 mei. Uh, 4 mei te herdenken. En 5 mei uh, moeten we het vieren. Maar eh, als ik daar zo naar kijk, dan heb ik een beetje het idee dat deze hele maatschappij een beetje op uh, drift is uh, geslagen. En niet alleen deze maatschappij, maar ik heb het een beetje dat het uh, overal in de wereld uh, zover is. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Ja, Lucas, jij begint... Ja, ik, ik, snap, ik snap het, ik snap het, uh, uh, ik snap het uh, soort van gevoel daarvan wel. Ik denk wel dat de schaal waarop we op dit moment uh, dingen beleven... Uh, ...zeker met de komst van uh, uh, de snelle media en internet... ...dat er gewoon een veel grotere schaal is waarop we dingen bekijken. En de wereld is op een, gewoon een hele grote manier aan het opereren. Dus je kan je denk ik ook uh, meer aan bepaalde dingen ergeren... ...of je kan ook meer vinden, er is meer... ...verdeeldheid dan ooit, heb ik het gevoel, ook in het politieke landschap op dit moment. Dus ik kan me heel erg goed voorstellen dat iedereen het gevoel heeft dat het een beetje doordraait. Maar wat ik daar dan naartoe wil voegen, is dat uh, met dit album willen we dan ook een statement maken... ...waarin we zeggen van, hé, hey, uh, oké, okay, er is veel polarisatie, er is veel waar je je zorg om kan maken... ...maar claim ook de vrijheid om, uh, ja een positieve mindset te hebben. Claim ook de vrijheid om te lachen en te dansen... en je goed te voelen en te verbinden met elkaar... ook als er uh, verdeeldheid is. Precies, dus, dus ja. voor vrijheid, voor je eigen vrijheid... als kanttekening ook de vrijheid van een ander respecteren. Juist, dus uh, de, de vrijheid is uh, enigszins begrensd in dat opzicht. Omdat je dus elkaar moet respecteren. Want daar zit de grens, als ik je zo hoor. Ja, nou ja, ik denk uh, uh, uh, uh, een van de slimste dingen is om je telefoon gewoon af en toe uit te zetten. Ja, even te kijken naar wat er echt toe doet om ja. je heen. Ja, bij mij staat hij op stil hoor. Dus, uh... ja, bijvoorbeeld. En ook bijvoorbeeld gewoon inchecken met mensen. En uh, uh, uh, als je het niet met iemand eens bent. Ga eens een gesprek aan. Ja. Probeer eens, ondanks dat je elkaar niet begrijpt. Probeer wel eens een goed gesprek te hebben. Oh, ja, uh, ik, uh, Het voorbeeld uh, kan ik geven. Ik zat uh, gisteren ergens uh, opgesloten in de P60. En uh, daar heb ik ook uh, met iemand een, uh, een gesprek gevoerd. Die toch politiek gezien ergens eh, niet helemaal eh, mijn geestverwant is. Maar ja, we hebben toch even goed een goed gesprek eh, gevoerd eh, over de hele middag eh, gedaan. En het ging niet alleen maar over politiek, maar het ging over meer dingen. Dus. Ja, en dat is ook iets wat mij heel erg geïnspireerd heeft, want ik uh, heb eigenlijk best wel vaak gesprekken met mensen die andere politieke kleur hebben dan ik. En ik ben er juist, uh, misschien is dat ook mijn persoonlijkheid, ik ben er juist achter gekomen dat het heel fijn eigenlijk is als je juist met mensen kan praten die compleet anders denken. Mm. Want eh, wie weet leer je er zelfs wat van en op zijn minst... Uh, ja, geef je elkaar de ruimte om elkaar te woord te staan en niet gelijk van elkaar de vijand te maken, omdat jij A vindt en ik B. Ja, oké. Okay. duidelijk verhaal. Um, er zit nog wel aan wat aan vast, heb ik begrepen, want vandaag is het 19 februari. Maar op 23 februari gaan jullie nog wat speciaals doen rondom dit album wat jullie vandaag hebben uitgebracht, toch? Zeker. We hebben, een, uh, we hebben een release party gepland in het centrum van uh, Sandam in de Kamer. Uh, dat is op de Dam 42A. We hebben een, uh, een, uh, uh, een hele feestelijke avond. Het is onze eigen uh, event, onze vierde editie van Middenweg Live. Hm? En uh, we hebben optredens van spoken word artiesten Mario Overman, Frans Rijkaard... En uh, hip-hop uh, uh, artiest Hensel de Mark. En we zullen zelf dus ook uh, uh, heel veel nieuwe tracks van uh, uh, het album, wat vandaag uitgekomen is, performen live. Oké. Okay. Um, daarover gesproken, dan gaan we dat ook uh, doen. Hier is het titelnummer van het album. Hier is Middenweg met Vrijheid. Ik vind het allemaal zo slecht, joh, Ik vind het goed dat mensen opkomen. Ja? Want uh, als dat niet gebeurt, dan blijven we allemaal maar aan de kont hangen van, uh, van iemand die zegt wat we allemaal moeten doen. Eén vuist voor de vrijheid Twee vingers voor de peace Drie ogen open yeah. Dat is de life die je kiest uh. Eén vuist voor de vrijheid Zeg het Twee vingers voor de peace Drie ogen open ja, yeah, dat is de life die ik kies Duizelige dagen, misselijk verkranten Ongezonde mindset, ongelijke kansen Verraderlijke leningen, uitgebuiten landen Radicale meningen, altijd twee kanten. Dat is de life die we leven Verbonden met de source, maar we zien elkaar als strangers Mensen op de vlucht, want de huis is verdwenen Sturen we ze terug of zijn ze vrij om te bewegen? Wie heeft de baat bij hoe alles in u gaat? Begint het bij jezelf of begint het bij de staat? De prijzen zijn te hoog en de saldo's zijn te laag Zie tegenwoordig steeds vaker zwervers op straat Joh, ik kan niet Ik hoor een stem zeggen ga voor de money Je bent geen Martin Luther King of een Gandhi Maar ik voel dat het me raakt Ik hou me niet meer in, nee ik zeg Waar ik voor sta en ik maak Eén vuist voor de vrijheid Twee vingers voor de peace Drie ogen open Dat yeah, is de lijf die je kies. Uh, Eén vuist voor de vrijheid Zeg het, twee vingers voor de peace Drie ogen open Dat is de life die je kies. Iedereen is zwart nu of iedereen is wit Check de statistieken voor de kleur van je gezicht We dealen met de trauma, ik zie het als proces Maar die hele verdeling zit ons uiteindelijk in de weg King van het licht, full color vision Inclusief zonder dat ik iemand hoef te dissen Bruggen bouwen zonder dat ik ass hoef te kissen Middenweg de Blues Brothers back on a mission De trend is dat het op social media eng is Om iets te zeggen wat niet correct is Want er zijn mensen die je kan opvinden Straks word je gecanceld En hoor je een applaus als je carrière verpest wordt Alleen maar voor een mening of een stomme grap Wil je vrijheid of bepalen wat er wordt gedacht Wrijving in de maatschappij is wat tijd blijft We strijden elke dag, niet alleen op 5 mei Eén vuist voor de vrijheid Twee vingers voor de peace Drie ogen open yeah. Dat is de lijf die ik kies uh. Eén vuist voor de vrijheid Zeg het, twee vingers voor de peace Drie ogen open yeah. I can't stand you The longer I look The more lips you taste I thought I was your friend You swing around In sensation land Hoping you'd get a kick Even Frank can't understand For granted Or is it something you never had You've got an arm around your neck And he wants to kiss you back How many nights Does it take for you to see You act like you don't bother Oh well That's another And the headache gets stronger Than the drinks from last night But the truth It's harder talking to me You don't bother Lucia, die heeft uh, nog al wat banden met Haarlem, want ze heeft uh, volgens mij ook uh, iets gedaan uh, bij het conservatorium hier om de hoek in Overveen en gewerkt uh, met, Noor, uh, met Noah Karim, die is hier ook uh, ooit in de studio geweest met Hélène uh, en uh, met uh, Jurjaan Kurpershoek. En die kennen we nog van Operation Hurricane. Maar die schijnt ook een beetje meer in deze stijl uh, verzeild uh, geraakt te worden. Namelijk meer de jazz en de soul. En dat hoor je eraan af. Uh, de single is afgelopen vrijdag uitgekomen. Never Seen You Cry van Lucia. Daarvoor hoorde je middenweg met vrijheid. Nou, deze jongen die komt samen met de gieterist. Komende donderdag. Ja, we hebben weer eens een donderdag uitzending. Komende donderdag. Bon Nicky en Hope. Sunrise. Architects, uh, dat nummer dat heet Miracle. Dat is het opbrengstnummer van de EP die ze hebben uitgebracht. Ik uh, geloof zelfs nog begin dit jaar. Bonnaniki, die uh, ga je komende donderdag horen. In een aflevering van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Hij komt live spelen, dus dat uh, is komende donderdag. Ja, we, we zijn weer eens even op een donderdag te horen. Volendamse materiaal en dit is Vast Countenance. En het nummer dat heet Time on Our Side. Nou. Dat is niet helemaal waar. Mother and mother man is doing the best he can. He can support me, yet. but I can tell that he means business. This is all the bravery I have when I'm 25 and jobless, can't buy my own blue jeans and I don't know where I'm heading. I've got to make it right. Find a better place tomorrow oh, oh, oh, Just put your trust in me, yeah Ze komen uit uh, uh, dat nummer Dat heet uh, Time on Our Side. Uh, waarom ik uh, dat zei... is uh, gewoon dat, ik, uh, dat dit uur begint op te schieten. Dus die tijd is dus echt niet geheel aan mijn uh, kant... Uh, in dat opzicht. Maar dat is uh, de grap eigenlijk uh, van de titel. Dat uh, nummer dat gaat natuurlijk over iets heel anders. Maar goed, uh, we gaan op uh, naar het uh, nieuws van acht uur. Ik zeg altijd skippen die handel. Want de, je wordt er alleen maar bloedselgrijnig van. Maar dat neemt niet weg dat je toch altijd een beetje op moet letten... met die dingen in deze maatschappij... die heel belangrijk zijn. Dat hebben de jongens van Middenweg net gezegd. Dat zal je weten. Jasja Eliane. Top tot aan 8 uur. Ik gaf haar mijn liefde en leven. Maar ze kwamen me weer mee weg... zonder iets te geven. Ze wilde een derde kans zichzelf bewijzen. Ik open... You're all